Er gebeurde een ongeluk op de A5, de weg Hoofddorp-Amsterdam. Dat is bij de aansluiting met de A10. De weg is daar in beide richtingen dicht, dus in beide richtingen moet je omrijden. Dat gaat via de ringweg van Amsterdam, de A10 West, de A4 en de A9 via Badhoeverdorp. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Lonely in the crowd. I'm surrounded. It's taken time to realize But I'm coming home, I'm coming back down tonight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 de Zandvoortse Raad bestaat er heel veel uit Zandvoort dus bestaat en blij dat er ook uit uh, Benfout nu uh, kandidaten zijn die uh, zich sterk willen maken voor je. een hele brede samenstemming. Nou, dat klinkt heel erg goed, maar de, de, de namenlijst is nog niet uh, definitief bekend, uh, begrijp ik? Klopt, nee, die komt waarschijnlijk uit de volgende week pas naar buiten. Ah, hebben wij geen scoop uh, vandaag in deze uitzending. Maar ik kan je wel vertellen dat ik omdat ik lijsttrekker ben dat ik op plek 1 zal komen. Dus die <lacht> <lacht> is niet <dat> bekend. <lacht> <lacht> Oké, okay, ja. Ik weet niet of dit een scoop is, maar uh, nee <lacht> het, uh, maar het is natuurlijk uh, interessant nieuws. Um, de kandidaten, die, die hebben we dus. En uh, het verkiezingsprogramma van D66, is dat ook al uh, in het ja. Nee, dat is, dan, dat is dan niet klaar. Ik dat vind het belangrijk...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 Uh, maar dat wil niet zeggen dat je daar ook inderdaad uh, nou ja, de positieve uh, reacties uit terugkrijgt in het uh, kieshokje. Dus dat, uh, dat zal altijd wel weer uh, een, een landelijk beeld hebben uh, wat uit zou moeten. En dan komt natuurlijk ook lokale partijen natuurlijk hier groep uh, die niet landelijk actief zijn. Dus dat is ja. uh, ook nog mee te maken. Ja. Over lokale partijen gesproken, er komen er steeds meer, ziet het er naar uit. Dat lijkt er wel erg. ja. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus uh, dat wordt straks een, een, een coalitie vormen van uh, acht partijen of zo... van ieder nee. twee zetels... Nee.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 Zeker als het gaat om milieu, de verduurzaming van Zandvoort, daar zitten een paar de fracties toch dieper en strakker in dan andere. Dus daar zitten wel wat verschillen. En ja, dan is het ook nog een keer, hoe ga je maar nou om met mensen bijvoorbeeld die uit landen komen waar oorlog plaatsvindt.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 Ja, ja uh, als wij in de krant lezen, dan dreigt er, of ik moet zeggen, misschien is het ontzettend leuk, een, een sportbalhalla te ontstaan. Ja, dat klopt. Er al eerder, uh, uh, in, in, ook in de gemeenteraad, al uh, bepaald dat Duintjesveld uh, wat verder ontwikkeld zou moeten worden... echt als de centrale sportlocatie. Uh, dus daar zijn we druk mee aan de slag gegaan. Uh,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 Ik heb het beloofd, ja. ja. Nou, we gaan het waarmaken, Roy. We gaan het waarmaken. Want uh, we zijn natuurlijk een, een, een flink jaar bezig geweest om uh, alle hobbels uh, die er uh, zomaar onderweg tegenkwamen. om die glad te strijken. En ervoor te zorgen dat we met gelukkig met een goede samenwerking. constructieve samenwerking met zowel de bestuurders van SV Zandvoort. als ZTC en de Dunes. ...om te kijken naar de meest geschikte locatie... ...waar al eh, zonder al, eh, al te veel beperkingen eh, neergezet kan worden... Uh, nou, die is gevonden. Uh, de partijen zijn het met elkaar eens. Dat is ook heel belangrijk. Werken aan met elkaar mee. Uh, dat betekent dat uh, uh, de tennisbaantjes van ZLC uh, verplaatst worden naar de multicourt-locatie uh, op het SV Salisbury-Terrein. Ze dus uh, krijgen een, een, een, een nieuw multicourt waar je uh, ook kan handballen, kan tennissen en ook uh, zelfs kan voetballen. Uh, die, die gaat aangelegd worden. De start daarvan zal ergens in december zijn. En dan wordt uh, de locatie van ZTC nummer uh, 4, wordt, uh, daarna afgebroken, opgeruimd, schoongemaakt. En de afslagplek waar de jeans nu, de golfers, gebruik van maken, uh, de driver range, die wordt uh, verplaatst. Die wordt verschoven naar de plek waar dus uh, ZTC verdwijnt. En op de plek van de driving range gaat dan de nieuwe tennishal verschijnen. En uh, nou, de handtekeningen en de notarissen, want uh, het gaat uh, natuurlijk ook een stukje grondruim.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 uh, ja, ik kan, kan niet anders... Uh... Niet erin, het is fantastisch, hoor. Ja, het is, ja, het, is niet... dat het het gelukt is. Het is het, absoluut. Uh, ik had, uh, als ik u was, ook de verkiezingen niet ingedurfd als het niet gelukt was, natuurlijk. Oh, ja, ja. Ja, ja. Nou, ja zo'n ja, harde ja. belofte, dat gebeurt zelden. Uh, en en, en ja. ook nog in zo'n korte tijd uh, waarmaken. Daar ja. kan ik uh, zelfs in mijn neutraliteit alleen maar complimenten voor geven.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 You're back to being alone You're back to being alone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 Oké, okay, dat is heel erg mooi. Um, en een ander, ik, ik hoorde net ook colorful Call of All China. Uh, het gaat dus niet alleen over Zandvoortse kunst. Nee, um, daarvan ik, het is het heel divers. Ja, in het ja. HDMZ hebben ze um, een ontzettend mooie tentoonstelling met Chinese kunstenaars. Kijk. Daar ben ik, nee, ik wil niet zeggen, je maar zo'n prachtige gebouwen. Dan zulke mooie kunst, dat moet je ook gezien hebben. Ja,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 Dankjewel. Dag. Fijne weekend. Ho.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 Ja, ja, ja, ik heb jullie uitgenodigd via de redactie. Ja. Oh, dat is heel erg jammer. Uh, volgende keer gewoon uh, Roydongen, rooidongen.com. Daar kun je ook altijd iets naar uitnodigen. En ik, als er ergens een bitterballen en een borrel is, dan ben ik er gauw, gauw bij. Ja, ah, nou, dat, dat was er. Ja. Ja, zie je? Ja. Dus dat ben ik ben blij om te horen. Um, maar. Um,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 Um, he, we hadden bijvoorbeeld een voorbeeld van een, een, een Zandvoorter. Die, uh, die wilde dan uh, iets gaan aandragen tijdens een politieke cursus. En die liep dan ook bij D66 naar binnen. Die vraagt dan van, oh, ja goh, uh, als ik nou met een heel goede motie kom hier in Zandvoort. Uh, inhoudelijk zijn we het ermee eens. Zijn we dan bereid om voor te stemmen? Nee, dat doen we niet. We hebben echt... Uh,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 dat er geen sprake is van uitsluiten in ieder geval wat hier een antwoord betreft Nooit. dat het gaat om het naast elkaar leggen van de programma's en daar overeenstemming over te vinden uh, ja. en dus niet op voorhand te zeggen van uh, dit of dat sluiten wij uit alleen op basis van inhoud lijkt me lijkt me een uh, mooi vooruitzicht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 Het zou kunnen ja wat mij betreft wel ja. ah oké okay. ja. dus wel een heel diplomatiek antwoord hè het zou kunnen uh, dat, dat, dat zou ja, maar je wel... ik weet het ik weet het ook gewoon nog niet de diplomatiek nee uh, diplomatiek, nee uh, je hebt ja of nee en je hebt ik ja. weet het niet ah, okay. <laughs> ja, dat is ja. heel eerlijk nee maar, mijn vraag is we schreven er wel naar je dat is wel de bedoeling van voor. ja echt wel wat mij betreft ja. wel ja daar nou, nou heb ik ook natuurlijk een, een grote winning met antwoord. want ik ben er getogen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 Ja, heb, heb jij zijn boeken gelezen? Ben je wel eens naar een bijeenkomst geweest? Ja, ik ben zelf eens een bijeenkomst geweest. En ik heb ook wel regel, een paar keer al een borrel met hem gedronken. Ik ben heel uh, uh, actief in de politiek. En ik kan wel prima een gesprek met hem voeren. Dus dat nou, is... ja, mooi. Ja. Dan zou ik de anderen ook aanraden. Blijf dat vooral doen? Ja, mijn geweten is heel goed. En uh, ik sta elke dag uh, vol trots op dat, uh, dat we deze strijd mogen voeren.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 Ah, kom op, daar gaat het toch niet over? <laughs> uh, waarschijnlijk niet, nee, dat hoop ik, want anders ook niet. Um, <tus> dan breng ik me meteen op, de laatste, op, op een, nog een afrondende vraag. Jullie hadden hier een bijeenkomst in een Zandvoorts café, we dus weten toch niet welk het is. Maar hebben jullie dan wel de Corona-check-app gebruikt? Of wij de Corona-check-app. Ja, nou ja, moet ik, ik, ik, ja. ik weet het niet, want ah. um, uh, ja, dat, is dat is aan het bedrijf zelf of ze dat uh, doen of niet. Aha, hmm. nou dan waarschijnlijk niet, want als je, als je het niet weet, dan is je niet gecontroleerd.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 Why you had to hide away for so long? So long. Where did we go wrong, Mr. Blue Sky? Please tell us why you had to hide away for so long? So long. Where did we go wrong?